Vooral in het land. Sarbo bij de hand. Goede hulp is het halve werk. Met huishoudhulpjes van Sarbo. Sarbo hier, Sarbo daar, Sarbo is de hulp in huis. Sarbo.